Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal fastfoodzaken in de buurt van scholen is flink toegenomen... blijkt uit onderzoek van journalisten van Pointer. Wat we hebben gedaan is een kaart gemaakt met daarop alle middelbare scholen... Uh, en daaromheen, als het ware, vijf minuten lopen afstand rond de school getekend. Uh, en dan zie je dat in de afgelopen tien jaar het aantal fastfoodlocaties uh, met 40% is toegenomen. Dus dat gaat om dunner zaken, snackbarren, pizzatenten. Vooral rond middelbare scholen met veel achterstandsleerlingen schiet het aantal zaken als paddenstoelen uit de grond. Wetenschappers maken zich zorgen. De snacktenten kunnen voor meer overgewicht zorgen en ziektes zoals diabetes en kanker. Een heftig verhaal uit de tenniswereld. Twee profs hebben aangifte gedaan van seksueel misbruik door hun trainer. Hun namen zijn geheim gehouden... De coach is ondervraagd en ook weer vrijgelaten zolang het onderzoek loopt. De sporters willen met hun aangifte voorkomen dat meer mensen slachtoffer worden. Boeren hebben gisteravond in de Achterhoek het spoor geblokkeerd met trekkers. Ze protesteerden tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij het treinstation Lichtenvoorde-Groenlo werden twee dieseltreinen aan een ketting gelegd... om te voorkomen dat ze door het natuurgebied zouden rijden... zeiden de boeren tegen Hart van Nederland. Een mooie actie. Die trein die gaat door een natuur uit gebied ik zie toch stikstof uit. Wij als boeren niks, dan dit ook niet. Wij moeten inleven, dus de trein moet ook inleven, dus uh, heel simpel. Gestrande reizigers werden door de boeren met elektrische auto's naar hun bestemming gebracht. En dan nog opvallend dierennieuws uit New York. Er zit daar al meer dan 40 jaar een olifant in de dierentuin. Happy heet ze. Maar of ze wel echt zo happy is, dat vraagt een dierenrechtenorganisatie zich af. Zij vinden dat het dier net zoveel recht heeft op vrijheid als een mens. Ze stapten naar de rechter omdat ze de olifant slim vinden en haar vinden lijden. She is no different than a human being because of her autonomy. Because of her extraordinary cognitive abilities. Maar de rechtbank die ging daar niet in mee. Happy blijft zitten waar ze zit. De rechters zeggen namelijk: de olifant is geen mens en heeft dus ook geen mensenrechten. Het weer nog. Veel zon vandaag. Het wordt echt een supermooie zomerdag... met alleen vanmiddag wat stapelwolken. Aan de kust wordt het een graad of 22. In Limburg kan het max 28 graden worden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Handjevol korte files nog in onze regio. Met name langzaam rijdend verkeer op de A2. 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Nieuwegein. Door een ongeluk Er zijn er twee rijstroken dicht. Verderop bij de lijst Rijntunnel richting vanuit Amsterdam naar Utrecht. 6 minuten vertraging door 3 kilometer file. En op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij knooppunt Oude Rijn Nog eens 4 kilometer file met ruim 10 minuten op onthoud Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu, ZFM in de ochtend. Set a fight to make against me. 9.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. C, C, M, M. Everybody hates Mondays, don't you agree now? It's okay to have one drink, and this one's on me now. We could start a party in an Uber. Life is way to short and that's the truth, yeah. Mix and with foam, babe. We go one way. Can we just pretend it's already the weekend. You give me that feeling, get up on the weekend. So let's lose track of time, dance till that Friday night. Pretend it's already the weekend. If you're a freak like me, party, sleep, repeat, we're going one, two, three. It's your remedy, so let's And tell them work is over Bye. Just a little warning Bye. we ain't stopping Can we just pretend It's already the weekend Give me that feeling Get a bottle your weekend So yeah. let's lose track of time Dancing that Friday night Pretend It's already the weekend You're a freak like me What ZE ZFM ZE FEM Zandvoort. 106.9 FM. I'm not En is het waar? Ach jongen, hart toch op, ze was de moeite niet waar? Nou mooi, dan kunnen we de kroeg veilig maken met elkaar. Zelfde tijd, hetzelfde lunch. Is goed, ik zie je daar.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 ja, nu snap ik waarom zij is afgeklaag. Kijk ons lang, we zijn weer terug bij jou. Wat het mooiste meisje van de klas is bij een ander. Want tussen ons is iets.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 Het mooiste meisje van de klas is bij een ander, maar tussen ons is niets te ander, hey.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 Crazy. It really drives you mad Zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerheers. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. you back. is sick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 Maar ga kakkia boven en